De kopje Spanjak was een Brits luisterspel van Pieter Gibbs... ...vertaald door Nick van Bruggen. Regie Michel de Sutter. Eerste hoofdpunten van dit journaal. Volgens nieuwe regeringscijfers zal het aantal werklozen... ...tegen eind dit jaar oplopen tot 600.000. De politie krijgt steun van het leger... ...om het toenemend geweld in te dijken... België ondertekent nieuwe ruilhandelakkoorden voor rijst en koffie met China en Brazilië. De gesprekken voor de oplossing van het computergeschil in de openbare dienst zijn afgesprongen. Nu meer bijzonderheden. en koopjes onder één dak. Meer keuze voor minder geld in uw hyperspaarcenter hypermarkt. Dit zijn onze zes koopjes van de week. Bespaar We 85 frank op een kilopak suiker. 95 frank op een familieverpakking cornflakes. 50 frank op een doos rijstverding. 60 frank op een big brand voordeelpak. 100 frank op de caliban uh, beschuiten. Pardon, juffrouw. Twee stuks van ons eigen. Excuseer me, juffrouw. Ja, meneer. Kunt u me misschien helpen? Wat wenst u? Een rijstpudding. Nee, meneer, nee, geen rijstpudding hier. Dit is de parfumerieafdeling. Ja, dat zie ik wel. Ik ben de parfumerieafdeling. Van hier tot helemaal gins. Ik doe de rekken. Van hier tot daar. Ziet u? ja, ja, ja dat zie ik. Erg mooi allemaal. Ik kan u dus niet helpen. Ik wil wel, maar ja, als u nu scheermesjes vroeg, geen probleem dan. Een voordeelpak van vijf in directeurverpakking. En een speciale aanbieding. Een pak van twintig, 150 frank. Nee, rijstpudding wil ik. Ja, dat is jammer. Dan moet u bij iemand anders terecht. U bent helemaal in de verkeerde hoek hier. Ja, dat besef ik wel, maar er is niemand. Nergens. Probeert u de voedingafdeling eens? Ik was daar al. Ik kan best helpen, maar het is moeilijk. Moeilijk? Ik genoot een verkoopsopleiding van het huis hier, maar alleen voor parfumerie. Oh, dan hebt u ongetwijfeld een geoefend oog. Huh? Ja, u moet een product in de rekken van op meters kunnen herkennen. Ja, ja, dat zeker. Ja, ik, ik moet voorbij de rijspudding gewandeld zijn en hem gemist hebben. Misschien dat vanuit een ander oogpunt... Met een geoefend oog. Ik wil echt helpen, maar het handboekje verkoopsopleiding van het huis laat niet toe dat ik mijn post hier verlaat. Ik heb een geoefend oog voor parfumerieartikelen, dat is waar. Maar ginds, daar ben ik evenzeer op de dool als u. Trouwens, als meneer Holzbeke zou merken dat ik de parfumerieafdeling verlaten heb, dan zou hij zich op mij storten als een ton wasmiddelen in euroformaatverpakking, als u begrijpt wat ik bedoel. Het beste wat u doen kunt, is gewoon doorlopen. Vroeg of laat komt u dan weer bij de rijspudding, hè? U zult verbaasd zijn hoe u hem ooit hebt kunnen missen. Ja, dan zal ik het nog maar eens proberen. Bent u zeker dat we er hebben? Wat? Bent u er zeker van dat we rijspudding hebben? Ja? de dame beweert het toch? Welke dame? De dame van de dinges. In de luidsprekers. Ah, ah, ja. Ja, het is een van de zes koopjes van de week. Rijstpudding. vijftien frank vermindering. Oh. Als we wel gelijk hebben. Er zal een rode koopje van de week zelfklever op zitten, hè? Gewoon doorlopen, meneer. U vindt het wel. Ja, maar ik heb weinig tijd, ziet u, en dat is vervelend. Ja, dat begrijp ik en ik wil u echt best wel helpen. Voor de meeste mensen moet u weten, is winkelen een tijdverdrijf geworden, een hobby. Een aangename onderbreking voor de dagelijkse sleur. Uh, werkelijk? Ja, ja, meneer, zo staat dat in het handboekje verkoopsopleiding. Deze rekken, hè, die zijn bedoeld om overzichtelijk te zijn. Wij willen winkelen niet moeilijk maken, maar juist ontspannend. Kijk maar naar deze deodorants. Keurig gelijnd als soldaten. In kleurige gecoördineerde verpakkingsuniformen. En daar, die prettige schuimbadflacons. Aangenaam voor het oog, aangenaam voor de beurs. De mensen houden van opwinding in het zoeken naar wat ze willen. Zoals ze houden van het heerlijke gevoel het inderdaad te vinden. Nou, ze zouden ons niet dankbaar zijn hen daarbij te helpen. Dat zou hun plezier bederven, begrijpt u? U zult niets bederven, dat beloof ik u. Nou goed, ik ga een risico nemen. Ik zal u de volgens mij juiste richting aanwijzen waar u wellicht uw rijspudding vinden kunt. Dank u. Maar neem het me niet kwalijk als u in een verkeerde vleugel terechtkomt. Nee, nee, nee zeker niet. Kijk. Ja? Nee. Nee, het betekent mijn dood als meneer Hollesbeker dit ziet. Ik, ik verzeker u, er is niemand. Waarschijnlijk is hij daarboven. Waarboven? Daar. Waar? Spiedend op het beeldscherm van het interne telecircuit. Nee, nee, ik doe het beter niet. Ik wil u helpen, maar alsjeblieft, ga nu weg, ik moet werken. Als er een van deze spuitbussen niet in het rijtje staat, dan is het mijn schuld. Kijk We maar uit naar een grote, je rode zelfpeter. Al uw aankopen en koopjes onder één dak. Meer keuze voor minder geld in uw per hypermarkt. Volgens nieuwe cijfers van de economische onderzoekscommissie kan de werkloosheid eind dit jaar 600.000 bereiken. Dat is 20% van de beroepsbevolking. In Angleur bij Luik, waar de werkloosheid de 50% benadert, steunt het leger de politiemacht. Die staat onder sterke druk. U hoort onze correspondent ter plaatse. Ik bevind mij te midden van de opstootjes, de Angleur. De satellietstad die in de 50er jaren voor het toen nog voorspoedige luik gebouwd werd. Als een trotse regionale prestatie die nieuwe industrieën moest aantrekken en wooncomfort zou bieden. Maar in de zeventiger en de vroege 80er jaren geraakten de regeringskredieten die nieuwe ondernemers moesten aantrekken uitgeput. En de multinationals verhuisden naar het buitenland. Eén werknemer op twee heeft nu geen werk meer. De fabrieken worden de, de arbeiders bezet. Hun bezittingen werden in beslag genomen. Grote stadswijken werden tot verboden gebied verklaard. En daar buiten de wetgestelde jeugdbenden door de straten zwerven, is de nachtlucht vol geweervuur en gekleurd door de vlammen van brandende autobussen. Hier, Peter, Peter van Bellen, nieuwsdienst, Ankler. Uh, pardon. Excuseer mij. Uh, ja, het spijt me, maar. Kunt u me helpen? Wat? Kunt u me zeggen waar ik een kans maak rijspudding te vinden? Ja, niet precies waar natuurlijk, maar zo ongeveer. Nou, hoe zou ik dat moeten weten? U werkt hier toch, nietwaar? Hoe weet u dat? Ik, uh, ik hield u even in de gaten. Oh ja? Nou, vergeet het maar. Ik ben huisdirectieven hier. Ik word verondersteld u in de gaten te houden. Nou, het spijt me, maar ik vind niemand anders. Wel, zoek maar verder. Ik word verondersteld me achter deze berg pruime blikken schuim te houden... en niet om te verbroederen met verdachten. Verdachten? U hebt geen mandje, niet waar? Nee. Ah. U moet een mandje hebben. Hebt u het bordje bij de ingang niet gelezen? Ik wil enkel maar wat rijstpudding. Heeft er niets met te maken. Zonder mandje kunt u, weet ik wat, al niet in uw zakken steken. Ik kan u niet zo best volgen. Ah, wel. Een hand die een mandje vasthoudt... Laat enkel de andere hand vrij om te gappen. Wij van de veiligheidssectie noemen dat de diefstalfactor tot de helft beperken. Nou, als iedereen rondliep als u, hè, zouden de winkeldiefstallen hier hoeden als een bosbrand. Dan loop nu door, tot erop. En vergeet niet een bandje mee te nemen. Luister, als ik iemand anders kon vinden, Ik dan... word niet verondersteld met klanten te praten. Als Holsbeck ons daarboven bespiedt, zal hij denken dat er medeplichtigheid in het spel is. Medeplichtigheid? Medeplichtigheid? Ja. Jij knipoogt en ik kijk rustig naar de andere kant. Op drie kilogram worstels en een blik zo zomaar je broekspijp in. Medeplichtigheid zie je. Daarbuiten loopt een half miljoen werklozen. Fijne baardjes als deze liggen niet voor het grijpen tussen het onderop. Dat is juist wat ik niet begrijp. Zouden tussen die half miljoen en niet één of twee te vinden zijn om de klanten hier wegwijs te maken? Dat zou nuttig zijn. Nuttig, o oh ja. Heel nuttig. Dan pak je hier een doosje daar. Nou, weet u dat van alles wat er in een zaak als deze verdwijnt, 75% door het personeel meegejat wordt? Heel nuttig, dat mag u wel zeggen. Nou, hoe minder personeel, hoe liever het me is. Nou, verdwijnen nu maar. Ideeën als de uwe kunnen hier gemist worden. Maar u kent deze hippenmarkt als uw broekzak. Als die camera er niet hing, hè, dan zou ik ze uit mijn broekzak halen. Wat? Mijn vuist. Luister nu eens, hè? Ik stond hier te kijken. U wandelt hier dag in dag uit op en neer door deze gangen. Aan wie kon ik nu beter vragen waar de rijstpudding staat? Kijk eens hier. Ik krijg de pest aan u. Ik wandel op en neer in deze gangen. Ja, dat is juist. Ja. Maar ik kijk niet in de rekken. Ik doe of ik in de rekken kijk. Maar ik houd de mensen in de gaten, snap je? Ik bespied sluwe, slinkse, misselijke mensen. Ik volg hun handen en ik gluur in hun tassen. De aan de kleinste schouderbeweging weet ik wat ze in het schild voeren. Dat is een gave, ziet u. Nou, niemand krijgt niets voor niets hier, werkeloos of niet, gestapt. Ik ben niet werkeloos. Ik heb geld. Hier? Nou, hier, hier is het. Ziet u me? Wat ik alleen niet kan vinden... Is de rijstpudding, ja. nou spreek dat woord niet meer uit, hè. Of ik verkoop je een oplawaai. aan Nou, kijk daar. Daar, kijk. Daar staat een... Een meliepeperkoek. Oh, gewoon heerlijk, hè. Een, een sneetje meliepeperkoek... En u vergeet uw rijstpudding voor eeuwig. Nou, ieder normaal mens zou dit alles al lang opgegeven hebben... En iets anders gekocht hebben. Zeg. Hey. Kom maar zien, ze hebben u toevallig toch niet laten gaan uit een? Uh... Nee. Bent u zeker? Zeker. Hmm. Dan is alles in orde. Wat is in orde? De mediepepperkoek. Bent u zin die koek te kopen? Ja, Beslist niet. Dan zou ik hem maar terugzetten. Oh ja. <laughs> Meneer probeert geestig te zijn. Hm? Nee. Uh, diefstalbeveiliging is mijn taak. Meneer Galle. Verheid, sectie 9, wordt verzocht naar de controle te komen. Meneer Galle, naar de controle, alstublieft. Daar heb je het al. Dat is onlospreken. Je bent een masker doorbouw, nou, Als ik terugkom, ben je beter niet meer in de buurt begrijpen? dan weggewezen. Meer keuze voor minder geld in uw hyperspaarsten ter hypermarkt. De, de coalitieregering heeft twee nieuwe handelsakkoorden met China en Brazilië ondertekend. China ruilt 10 miljard rijst tegen spoorwegvoertuigen, Brazilië koffie tegen vliegtuigonderdelen. Sinds de instorting van alle muntkoersen, behalve die van de Duitse markt, heeft de coalitie een aantal akkoorden afgesloten om de basisvoedselvoorziening tijdens tenminste één jaar te waarborgen. Maar het consortium van verdelers van levensmiddelen, dat de vier voornaamste distributieketens in de voedingssector vertegenwoordigt, heeft de coalitie een ernstig tekort aan deskundigheid en ervaring in de ruilhandel verweten. Volgens het consortium zullen de consumptieprijzen daarom stijgen tot ver boven het bereik van de meeste verbruikers. Wie is die man, Galle? Wat is hij? Nou hebben we het een klant, meneer Rosbeckum. Wat doet hij? In zemersnaam, maar wat doet hij? Uh, uh, hij zegt een rijstpudding te zoeken, meneer. Oh, een klant die rijstpudding zoekt. Uh, ja, meneer. Is toch logisch? Hm? Uh. <laughs> Ik volgde hem op een beeldschermgala. Hij snuffelt hier al een uur rond. Tussen het textiel, in de verse vishoek, daarna tussen de schoonmaakproducten, dan in de drank en diepvriesafdeling en de parfumerie. Op zoek naar een rijstpudding. Zo is het, meneer Galsbeke. Vreemd, hè? Vindt u dat niet vreemd, Gallo? Uh, ja, ja. M maar hij vroeg naar de juiste richting, ziet u. Mm -hmm. <laughs> en uh, wat is zijn naam, Gallo? Uh, dat weet ik niet, meneer. Je praatte met hem, maar hij schien je te kennen. Nee, nee, nee, nee, nee. Meneer. Ik heb hem nooit eerder ontmoet. Nooit eerder? Nee, nee, nee. nee. Ik zei hem op te hoepelen, meer niet. En waarom zei hij hem op te hoepelen? Hij zei dat hij mij in de gaten hield, meneer. Jou in de gaten hield? Ja. op, zei ik hem. Wel, wat wou hij dan? Uh, dat weet ik niet. Tast me maar af. Daar heb ik best zin in. Oh, maar meneer. Hij wist dat je hier huisdetectief was... Of niet soms. Ja, Lukraak raak geraden meneer Holsbeek. Mm -hmm. uh, Donder op zei ik hem. Donder op. Dat zei ik. Donder op. Je kleding, Galle. Uh, ja meneer. Vind je die erg intelligent? Uh, uh, soms is het wel warm hier meneer. Mm -hmm. Maar ik bedoel het zicht. De neutrale regia's, slappe goed en bruin-witte schoenen. Oh, oh ja, eh, misschien wat te elegant, bedoelt mm. u? <laughs> Laat maar. Het gaat niet over jou, maar over hem. Werd zijn identiteitskaart aan de ingang gecontroleerd? Oh, uiteraard. Niets verdachts op de monitor? Totaal niets. Geldige kaart, A9-krediet en een ononderbroken betrekking. En de stemcode? Helemaal oké, okay, meneer Gonsbeke. Konden we verdomme maar onze computer raadplegen. Klote Staking! Wat weet je nog meer? Uh, wel, ehm... Uh... Zeg het, verdomme! Oh, ik, ik denk niet dat het zo belangrijk is, meneer. Zeg het. Wel... Hij leek niet zo verlekkerd op de mailie peperkoek. De gesprekken in Brussel tussen de regering en het computerpersoneel van de openbare dienst zijn afgesprongen. Het dispuut, waar vijf computeroperateurs bij betrokken zijn, sleept nu al zes weken aan. Het heeft een onderbreking tot gevolg van alle berekeningen van de directe belastingen, van de uitbetalingen van de openbare dienst en de sociale zekerheid en van de controle en uitreiking van identiteitsbewijzen. Welkom in uw aankopen... Pardon. Excuseer me. Luister, meneer. Ik heb heel de ronde gemaakt. Overal. Ik heb... zei u al dat ik de parfumerie ben. Ik heb geen weet van wat ze ginds afspeelt. Maar ze blijft volhouden, ziet u? Wie dan? De, de, de dame in de luidspreker. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Ik wil u helpen, meneer, maar ik kan het niet. Wanneer vraagt u het dan niet aan een klant? Dat deed ik al. Ze schudden alleen het hoofd en, en verder geen woord. Hmm. Misschien hebben ze wel iets beters te doen, meneer. En alsjeblieft laat me nu met rust, voor u me in de penari brengt. Als u me nu maar iemand anders wou aanwijzen, om het even wie die me kan helpen. Een doosje rijstpudding, het lijkt niks. Maar het is belangrijk. Wat zou er gebeuren? Als ik een Deodorant spuitbus onderuit die stapel daar trok, wat zou er dan gebeuren? Zouden ze het op het beeldscherm zien? He? Zouden ze komen? Oh, oh, jij, jij, jij, complete gek. Kijk wat je gedaan hebt. Oh, dat is een halve dag werk. Je gaat beter weer naar beneden, gallen. Hij begint de zaak in elkaar te rammen. Zeker, zeker. Uh, maar, uh, meneer Holsbeek, hij raakte toch nog niet aan de pruimenblikken? Nee. Nog niet. Het spijt me, maar ik kon niet anders. En als er niet verdomd vlug iemand komt, dan herbegin ik nu met het badzout. Nee, nee, nee, nee, niet het badzout. Er zal onmiddellijk iemand komen. Raak niet aan het badzout alsjeblieft, meneer. Ik dacht dat ik gezegd had op te hoepelen. Kijk wat hij aangericht heeft, meneer de Galop. Geen stapdichter. Oh. Of het badzout gaat de spuitbussen achterna. Blijf. Wat die vraag. Ja, kalm, kalm, kalm, juffrouwtje. Hij zal helemaal niets doen, nietwaar, meneer? Nee, niet als iemand me helpt. Daar zijn we hier toch voor, nietwaar, juffrouw? <laughs> ja, niet ja, waar? ja, ja, wij willen helpen. Wij, wij staan de diensten van de klanten. Wel dan, meneer. Als u nu dat badzout met rust liet en gewoon rustig verder wandelde. Zullen u mij dan helpen? Of niet? Natuurlijk zullen we dat, meneer. Nou, kalm maar nu maar. Om de rijstpudding te vinden? Absoluut, meneer. Waar staat hij dan? Oh, oh, alles op zijn tijd. Hè? Blijf staan! Kom, kom, kom meneer, alles komt in orde. Blijf staan! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, ik zei u dat hij het zou doen. Ik zei het u. Als ik dat varken onder handen krijg. Hè? Verdomd, ik wist het. Nu gaat hij de pruimen te lijf. Waar? Uh, uh, waar? Kan ik u van dienst zijn meneer? Uh, wees op uw hoede meneer. Olsbeke, het meent uh, het. Kan ik u helpen? Wie bent u? Ik ben de adjunct-directeur hier. Kan ik u helpen? Ik zoek iets. Ja? De restpudding. Oh, en is dat alles? Ja, ja, dat is alles. Ik kan geen verkopers vinden. Oh, nee, nee. Verkopers, nee. Die vindt u hier niet meer, meneer. Al jaren hebben we er geen meer. Wij hebben bedienden om de rekken te vullen. Zij vullen de rekken. En is de rekken vol, dan stappen zij op. Meneer Galle vertelde mij dat onze schuimbadstand u niet beviel. Mishagen rechte lijnen nu misschien? Nee, niet speciaal. Oh, oh. wel, ik hou van rechte lijnen. Want dit is een rechtlijnig bedrijf, meneer. Geen ons hier, recht door zee, dat is ons handelsmerk. Onze artikelen staan in de rekken als soldaten. Sommige andere zaken kippen alles zomaar in uh, stortbakken. Stortbakken? Ja, ja, want ik was een tijd in het leger, meneer, en daar leer je heel wat... ...hoe je rug rechtop te houden. Bent u werkloos? Nee. Ooit in het leger geweest? Nee. Want daar horen ze thuis, al die luilakken, lanterfanters en al die werklozen. Al dat gepeupel daarbuiten, zwaaiend met hun slogans, geef ze wat te doen. Laat ze in rechte lijn marcheren. Dat is wat anders dan hier ons bad zouden belagen. Ik ben niet werkloos. Ik heb een baan. Ik heb geld in mijn binnenzak. Ik ben niet anti-schuimbad. Ik ben niet anti om het even wat. Uh, waarom, meneer, hebt u uw hand op die stapel pruimenblikken gelegd? Omdat ik hem omver ga duwen als niemand zich over mij bekommert. Kan. Nee, nee, uh, nee, nader hem niet, meneer Holsbeke. Hij heeft ze niet alle vijf. Uh, vertel mij uw probleem, meneer. Mijn probleem is dat zedert ik ruim een uur geleden in deze zaak binnenkwam, er niet in slaarde de rijspudding te vinden. Nog een verkoper die me kon helpen de rijspudding te vinden. Nee, nee. En dat men mij door de luidsprekers heel de tijd vertelde dat de rijspudding deze week een van de zes kopjes van de week is, die men niet mag missen. Ja, ja. Begrijpt u wat ik bedoel, meneer Hans Helemaal geschrift in de bovenkamer. Nee, kijk, wees nu even redelijk, meneer. Kijk naar de vloer, meneer. Naar dat glanzend parket. u kunt er op lunchen, meneer. Kijk naar het plafond, airconditioning, niet verblindende fluorescentieverlichting, luchtbevochtiging. Meneer Hansbeek, ik wil nog even willen zeggen dan. Wij zorgen voor een stof- en rookvrije atmosfeer. De meest moderne brandbeveiliging en een doeltreffend evacuatiesysteem voor noodgevallen. Dag en nacht Meneer Hansbeek, vergeet vooral niet... Wij zorgden voor extra brede gangen waarin onze klanten onze speciaal bestudeerde superslide moeiteloos kunnen hanteren. We hebben computer-terminals die automatisch onze voorraden bijwerken, telkens iets uit de trek genomen wordt. En vergeet onze supercover-veiligheidsnetten niet. Meneer Omsbeke, vergeet vooral niet onze waarborg om onmiddellijk het verschil terug te betalen als wij onze concurrenten een artikel goedkoper aantreft. En hier, muziek om de zenuwen te kalmeren. Licht en warmte om u behagelijk te voelen en uw spanningen weg te nemen. En om u gelukkig en tevreden naar de kassa te brengen. Dat, dat yes, alles mevrouw voor mevrouw. u ingepakt wordt natuurlijk. Mevrouw. Dat alles, meneer. Zo. En daar wenst u boven nog verkopers ook. Nou, kom, kom, kom, kom, meneer. Wees nou toch even redelijk, hè. Ja, goed, goed. U hebt een mooie zaak. Heel rein en keurig. Ik sta erop uw geluk te wensen. Nu, wilt u me zeggen waar ik de rijstpudding kan vinden? Nou, zoals elke klant dat kan, meneer. Door de gangen op en neer te lopen, hè. De opwinding van het zoeken, de vreugde van het ontdekken. En nu in vijf nieuwe heerlijke aromas. Ja, wij zullen nu niet langer ophouden. Ik liep al deze gangen al op en neer. En de opwinding van het zoeken maakte plaats voor ontmoediging. Het alsmaar falen werd frustratie en vernedering. Ja, ik zei u toch, meneer hans -Pek. Waar staat hij? Uh, meneer, meneer gaat, gaat u weg van die blikken voor u iets doet waar u daarna spijt van zult hebben. Bekijk het ook eens van onze kant, meneer als we al onze klanten die zelf niet kunnen vinden wat ze zoeken zouden moeten begeleiden, ...nou, dan zouden we uiteindelijk de helft van de chauffeurs die hier buiten rondhangen in dienst moeten nemen. Als hij die pruime blikken omstoot, meneer Holzbeek, dan is mijn schuilplaats er aan. Daar zit ik op de loer, daar woon ik, dat is mijn thuis. Luister, het spijt me, maar als u me niet helpt, dan gaat deze stapel omver. Maar we willen u helpen, meneer. Waar? Iemands naam, vertel me waar. Het is belangrijk, meneer. Wij weten niet meer dan u. Goed! Het is niet waar. De schoft. Dat mogen ze niet doen. Dat hoeven ze toch niet? Kom maar, kom maar. Beheers je. Ga dan. Oh. Oh, ik vermoord, ze ik. Ik maak er korte metten bij te spelen. Kom op man. Kom op. Dat was mijn hoekje, meneer Halsbeke. Daar woonde ik. Kap op, Gallen. Recht op nu. En verwittig de veiligheidsdienst. Die genoegslaar met zijn rijstputting, daar zit meer achter. Ja, Halsbeke aan de lijn. Hypermarkt 19, 4e district. Verdachte. Mannelijk en blank. Geschatte lengte 1,70 meter. Gewicht 75 kilogram. Bruin haar. Blauwe ogen, geen speciale kenmerken. Nummer identiteitskaart. D, X, 4, 5, 6, 9, 2, 1, Z. Geen steekkaart voorhanden handen, wegen staking in de computerafdeling. Raadpleeg politiecomputer en hou me op de hoogte. Dank u. Wel? Ik verwittigde... De, de, veiligheidsdienst. Hij zal niet buiten geraken. Maar idioot, daar wil ik hem juist. Buiten met die gek. Ik weet niet welk spelletje hij speelt. Ik wil het ook niet weten als hij het maar buiten speelt. Vertel hen dat ze hem laten lopen. De schade, daar ben ik bezorgd voor. De antireclame. Wat zullen de klanten wel denken? Ja, wat is er? Meneer Halsbeke, hij is hier weer. Hij weer. Mm -hmm. Vind je hem op het beeldscherm, Gallen? Tracht kalm te blijven, hè? En zeg hem weg te gaan. Hij steekt iets naar me uit, meneer Oldersbeekje. Oh, ja? Heb je hem gevonden, Galle? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat ik die kerel doorheb. Oh, ja? Een exhibitionist. Calm, exi... Kalm hoor, liefje. Kalm, hè? Hm? En kun je meneer Holsbeke vertellen wat hij naar je uitsteekt? Natuurlijk kan ik dat. Een stom brandblusapparaat. Een brandblusser? Waar ben je? Ik ben in de confectieafdeling. Haast u zich alsjeblieft. De confectie? Ja, ja, ja, ja. Ze bevindt zich in de confectieafdeling. Als hij daar losbarst. Vlug! Vlug erheen! Galle! Ja, meneer Holsbeke. Oh, uh, uh, meneer Halsbeke, denkt u dat dit verstandig is? Voor hen ben ik zowat een, een rode lap voor een stier. Wanneer hij mijn neus toch maar eens iets zal hij toeslaan. Ja, ja, ja, misschien heb ik gelijk. Uh, wacht, wacht, wacht. wacht. Uh, ik, ik, ik heb een idee. Uh, waarom... Ja, ja, ja. ja. Waarom ga je niet gewoon een rijstpudding voor hem halen? Ja, wie weet. Ja, ik zal trachten tijd te winnen. We moeten het proberen. Ja. Blijf waar je bent. Of je lust ervan. Waar blijven? Daar. Hier? Nee, daar. Daar? Ja, daar. Hier. Nee. Nu, ja goed. Blijf waar je bent. En geen beweging meer. Meneer Holsbeke, wat zal er met ons gebeuren? Hoe loopt dit af? Goed, natuurlijk. Dit loopt goed af. Dat hangt helemaal van u af. Bent u nog altijd op zoek naar rijstpudding? Ja. Bent u zeker dat u niet liever iets anders wenst? Absoluut zeker. Wel, ik vrees dat we zonder zitten. Leugens. De dame in de luidsprekers houdt vol dat jullie er wel hebben. Oh, maar daar zou ik nog niet te veel aandacht aan besteden, meneer. Zijn is een vooraf opgenomen cassette uit Brussel. Elk ware huis van de groep krijgt er elke week een nieuwe. Het gaat, moet u weten, om de voedingsoverschotten van de regering. En de cassettes dienen om zoveel ton boter of suiker weg te werken die daar nog liggen. Te wijten aan de zoveelste vergissing in de ruilhandel. En of we er nu hebben of niet, daar trekken zij zich niks van af. Jullie hebben rijstpudding. Hoe kunt u dat weten? Ik weet het. Iemand vertel dat me. Mag ik nu gaan, meneer Holzbeke, mijn werktijd is voorbij, voorbijzien. Niet bewegen. Wat? Het spijt me, juffrouw. U blijft hier. Oh, oh. Kijk... Dit alles lost uw probleem niet op, begrijpt u? Enkele flessen badzout in de verdiening slaan, dat is één zaak. Maar dat brandblusapparaat, dat is een aanvalswapen. En die vertoning van u heeft al onze klanten al op de vlucht gejaagd. Des te beter. Help me nu. Wel, ik stuur de al weg om uw rijstpudding te zoeken. Oh, wat voor zin heeft het om zo'n complete domkop op zoek te sturen? Ik wil het nu weten. Nu, nu. Waar is de rest van de veiligheidsstaf? Bij de ingangen identiteitskaarten dat controleren oh. om Suzette als u hier buiten te houden. De juffrouw blijft hier. Oh. Ga iemand zoeken om me te helpen. Oh. Ik zei het u net ze zijn bezig. Oh. Luister, er rest ons niet veel tijd meer. Het zou me niet verbazen dat we zonder zitten, weet u. Wie vertelde u dat we het er nog hebben? Iemand. Hoe lang geleden? Vanochtend. Oh, hier is galle al. Oh, zo. Een volle doos rijstpudding. Tevreden? Wel, wel, wel, wel, wel. We hebben geluk gehad. Nu zult u zeker... Stop, stop. Geen beweging. Waar hebt u hem gevonden? Waar? Ja. naar nou, ergens in een van die gammen daar. Gint toon me waar. U tonen waar? Ja. Je verhaspelt je kerel. Hier, neem die zo en lazer op, jongen en vlug. wat ook, komen waar. Hé hey mama, maar dat kan ik niet. Dat kun je niet. Nee, meneer Halsbeker, er zijn zoveel gangen en rekken en producten daarin. Ik zag plots de rijstpudding, greep een doos en redde naar hier. Ik heb er geen idee meer van waar het juist was. God, u wilt er meer natuurlijk. Meer, meer, nee, ik wil er niet meer. Ik wil er trouwens helemaal geen... Ik wil alleen weten waar. Ja, hier knap ik af. Hij is gek of dronken. <tosses> Hij schrijft, meneer Holsbeke. Uh, en dat kan met mij ook gebeuren. <tosses> ik heb mijn best gedaan. Ik probeerde. Natuurlijk hebt u uw best gedaan, beste kerel. <tosses> nou, kom. Geef me nu het brandblusapparaat. <tosses> ik moet het u vertellen. U moest me geholpen hebben. We wilden u helpen, meneer. Daar zijn we hier voor. Kom. Zet die brandblusser nu maar neer. Ja, daar, ja, ja. Rustig neer, zeg maar. Kom. Wilt u hem vastnemen, meneer Galle? Niet het blusapparaat, de arm van meneer. Ja, zeker. Het was mijn broer, ziet u. Oh ja, o oh, ja, natuurlijk, meneer. Hij vertelde het me over de reis. Ja, ja, daar ben ik zelf ook verlekkerd op. Hij is een koppengaard. Altijd geweest. En, en nu zit hij midden in die massa. Ja, ik begrijp uw zorg. Dankzij Langs... uh, uh, meneer Halsbeke, ik zou even willen zeggen dat Meneer Halle Ik dacht aan mijn baan. Het zou misschien op mijn strafregister kunnen komen en de familie zou er voor altijd last van hebben. En, en, en daarom dacht ik alles te kunnen voorkomen, zonder dat iemand er iets van wist. Natuurlijk. Natuurlijk, uh, meneer Halsbeke, ik dacht dat het nuttig was. Maar ik kon hem niet vinden. En er was niemand om me te helpen. Oh, het spijt me u zoiets te horen zeggen. Maar ik zei het al, we Gat hebben het zo druk. Er is nog tijd. Als u al uw mensen nu eens inzetten om te zoeken. Maak u geen zorgen, we vinden hem. Kom nu, maar. kom, kom, kom. Uh, ja, meneer Hosbeke. Wat? Uh, uh, uh, niet. Welkom in uw hyperspaarcenter. <tom> Dit is een extra nieuwsuitzending. Zo pas is er een ontploffing gebeurd in een warehuis van de Hyper Saver Center Hipper Tot nu toe is geen melding gemaakt van zwaar gewonden, maar heel de buurt is bedekt met rijst en puin. De actiegroep Voedsel voor het Volk heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Meer details over de aanslag in onze volgende nieuwsuitzending. De Kopje Spanjak was een Brits luisterspel van Pieter Gibbs, vertaald door Nick van Bruggen. Acteurs waren Hugo Prinsen, Doris van Kanegem, Anton Kogen, Paul Kammermans, Jeff Lambrecht, Walter Cornelis. Geluidsregie Eddie Bilkin. Technici Jo Tavernier, Wart Wijs en Paul van den Hende. Regie Michel de Sutter.